Vijf uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal.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 Het weer in het noorden vrij helder, elders bewolkt met wat regen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af aan de kustkans op een bui. En het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <tied> Nachtzuster. Ron Vergouwen. Welkom terug bij Nachtzuster. Vandaag dus met een nachtbroeder. En een hele goede morgen. Dat kan ik inmiddels wel zeggen voor de mensen die net wakker zijn geworden. En nu net inschakelen. 0800 1121. Dat is het gratis nummer uh, dat je kunt bellen met al je vragen of antwoorden. En uh, voor het nieuws uh, sprak ik met mevrouw Nieuwenhuizen. Mevrouw Nieuwenhuizen, ja. bent u er nog? Ja, daar ben ik zeker. U had last van een laag frequent geluid, zei u. Ja. En uh, dat, uh, dat is een soort zoem... En een klopgeluid, het zijn verschillende geluiden, een ja. zoemend geluid. En dan zakt het weg en dan komt het weer in volle sterkte terug. En de grond trilt ook af en toe erbij. En uw vraag is? Hoe kom je daar vanaf en wij komt het door? Ja, ja ik denk Want... toch dat ik dan bij u thuis zou moeten gaan bekijken. Denkt u niet? Want als de, het gemaal de schuld is, dat kunnen ze nooit weghalen. Ja, dat, uh, dat lijkt me moeilijk inderdaad. Maar dat is... Ja, heel moeilijk. <laughs> Want ja. in het begin dachten ze... nou, die uh, ziet ze een beetje karren, hè? Maar de kat, die liegt niet. En ik heb al verschillende brieven gehad... Ja. van het valt mij op dat het vrouwen zijn die daar last van hebben. Een mevrouw uit Den Haag stuurde bij een broer... mijn broer, die woont in Leidsendam. En die stuurde mij een knipsel uit de Haagse krant, ook van een mevrouw, die gek werd van het aanhoudend klop- en zoemgeluid. Hmm. En van de week kwam een vriendin met twee bladen ergens uitgeknipt, ook van vrouwen die dezelfde last hadden. Dan denk en... ik wel eens, een vrouwenkwaaltje, maar dat is het niet hoor. Nee, hebben, hebben uw buren hier ook last van? Ja, een buurvrouw die... Uh, er zit een steeg, loopt er langs mijn voordeur. En dan woont zij aan de andere kant van de steeg. Ik woon in een aanleunwoning. Mm -hmm. Een zorgwoning ja. noemen ze dat tegenwoordig. Ja. En, uh, maar dan, dan ook vooral de vrouwen dus hebben er last van. Ja, die briefjes ja. die ik gekregen heb... van die iedereen me geeft, dat valt mij op. Dat het allemaal vrouwen zijn. Ja, nou uh, Mochten de mensen zijn die he dit herkennen... En misschien ook weten, hoe kom ik daar vanaf? Uh, zullen we ze uh, gewoon even oproepen om uh, te bellen naar ons? Ja, dat zou ik heel prettig vinden. Oké, okay, nou 0800-1121. En over dat lied van Max, ik ben al jaren lid. Nou, tegen u hoef ik dan niets meer te zeggen. Nee. <laughs> Goed, we gaan kijken wat we voor u kunnen betekenen. Of we een oplossing kunnen uh, uh, ja, verzinnen, niet. Maar uh, of we een oplossing kunnen vinden. Nou, dat zou fantastisch zijn. Ja. Blijft u nog even luisteren makkelijk. tot zes uur? Het is heel moeilijk. Blijft u nog even luisteren tot zes uur? Nou, het is nu vijf over acht, hè? Vijf over acht? Acht over vijf. <laughs> ja, en tot zes uur zijn we er. Ja, moet ik aan de lijn blijven? Nee hoor, nee. u mag gewoon blijven luisteren aan uw toestel. Oh, fijn. U mag hem weer gewoon aanzetten. Ja, doe ik. Dank, hè? Bedankt. Oké. Okay. Dat was mevrouw Nieuwenhuizen. Ik ga nog even heel kort door de vragen die zijn blijven liggen uh, heen. Um, we hadden het terugtrekkend tandvlees. Daar hebben we al heel veel reacties uh, op gehad. Een, uh, een hele leuke vraag van Frank zojuist. Ik heb een verzameling. Een verzameling met handtekeningen van uh, Amerikaanse presidenten... met bijbehorende munten. Maar ja, zijn ze nou echt of niet? Waar kan ik mijn verzameling laten taxeren... Uh, ja, tussen kunst en kies wordt het een beetje moeilijk, denk ik. Maar uh, misschien een antiquaire of wat dan ook. Weet u waar uh, Frank naartoe kan met deze verzameling? 0800-1121. En we hebben ook nog steeds de vraag uh, van de planeten. Want planeten zijn altijd rond. Alles eigenlijk wat in het heelal zweeft is rond. Ook als je een druppel water hebt, het wordt altijd een bolletje. Waarom wordt het bolvormig? Dat is eigenlijk de vraag. Ook daarvoor kunt u bellen. 0800-1121. En u kunt mede natuurlijk naar uh, nachtzuster.omroepmax.nl... en uh, ja, de vaste luisteraars die, uh, weten ook dat dit het uur is van uh, het cryptogram. En, nou, en hier komt hij, mensen. Pen en papier bij de hand. De opgave van, uh, van dit uur, de, het cryptogram, is... waar zouden we zijn zonder de trein? Waar zouden we zijn zonder de trein? En het antwoord is negen letters. Boys en uh, Breakaway. Uh, ik geef nog even één keer de opgave voor het cryptogramma dit uur. Vaste luisteraars zitten er altijd op te wachten. Waar zouden we zijn zonder de trein? Is de opgave. Waar zouden we zijn zonder de trein? En het antwoord is negen letters. En uh, daarvoor kunt u bellen met Martijn. Die zit achter de telefoon deze hele nacht. 0800 1121. 0800 1121. Um, maar ook nog steeds vragen en antwoorden... Roy, goedemorgen. Goedemorgen. Eh, ik heb eigenlijk uh, drie dingen, moet ik zeggen. Drie. Nou, dit wordt een lang gesprek. Sorry, ja, maar we gaan het gewoon heel snel doen. <laughs> nee, we hoeven het ook niet ik af denk... te raffelen. Ja, oké, okay, maar ik denk die meneer met de, met de munten. Ja. Die kan misschien wel gewoon naar een muntenhandel toe gaan. Ja, nou, het, het gaat dus vooral. Het, is een, het zijn niet alleen munten. Nee? Hè, het zijn ook. Uh, het... Nee, oké, okay, maar. Ik denk ik denk die muntenhandel, mocht hij nou niet, het niet kennen, zeg maar, het product voor de rest, ja. dan, dan zou hij in ieder geval wel een specialist weten die daar meer in gespecialiseerd, gespecialiseerd is. Ja, nee, een muntenhandelaar is sowieso een goede tip, maar het ging in mijn uh, beleving bij Frank ook vooral om die handtekeningen. Waarom ja, zou een wat... muntenhandelaar niet uh, kunnen zien of die munten sowieso echt zijn of niet? Ja. Nou ja, ik, nee, ja, goed, dat is natuurlijk een, uh, een goede tip. Er ligt du ook een beetje aan, wat bijvoorbeeld aan documentatie erbij, zit, dat, uh, waarin bijvoorbeeld in beschreven staat waar de munten, ja. wat voor grondstof dat zou moeten zijn. En dat die meneer van de munthandel dat kan, kan zeggen, nou dat is de, die dichtheid en dan kan hij het gewicht meten. En dan zegt, nou dat zou kunnen of niet. Maar goed, het zou natuurlijk kunnen dat die munten niet echt zijn, maar dat die handtekeningen wel weer echt zijn. Het zou kunnen. Maar dat is. Kijk, ik denk zo'n muntenhandelaar. Misschien heeft hij het wel eens een keer eerder gezien. En anders kan hij het misschien doorsturen naar, naar een echte specialist. Ja, ja. Maar goed. Eh, ja, die mevrouw met het grondwater? Ja, dat was een, een beetje een, een apart verhaal, mevrouw Nieuwenhuizen. Ja. Nou, stel, het zou door het gemaal komen. Dat, dat u, wat u mevrouw zegt, dat het dan misschien door het grondwater wat heen trilt. En die geluiden en dat soort. Uh, dingen. Ja, dat het, Kijk, ik heb zitten denken, misschien is het bijvoorbeeld tijd dat dat zou schelen. Hmm. Dat het wel uh, geluid opvangt en, en wat trillingen en zo. Ja, en anders zou je misschien, omdat ze zegt ook dat de wc-pot en dergelijke ook uh, trillingen veroorzaakt. Ja, dat je dan nog Voordat, het huis, voordat het, het huis binnenkomt, dat je dan iets van stootkleppen kan inbouwen of zo. Sorry. Dat het wel kan wegstromen, maar het water niet de andere kant op kan. En oh. dus daardoor ook geen, in ieder geval minder trillingen in de woning kan veroorzaken. Ja. Kan, een, kan een, een toiletpot daar zulke grote uh, trillingen veroorzaken dan? Nou ja, ik, kijk, dat weet ik dus niet. Ik weet niet, ik ook wel maar wat die mevrouw zegt, dat, ja. daar moeten we maar een beetje op afgaan. Maar mocht, mocht het dus echt zo zijn dat er dus echt dergelijke trillingen van afkomen... misschien dat je dan buiten aan de pijp bijvoorbeeld, de afvoerpijp... dat je daar bijvoorbeeld uh, de rubberen dempers tegenaan kan zetten of zo, bevestigen. Ja. Nou, ik vind het een goede tip. Of zo, bijvoorbeeld, dat is natuurlijk wel vrij ingewikkeld. Maar ja, als het probleem er, er echt is. Ja, en het is en, dus en het is ja. ook vooral opvallend dat niet iedereen het blijkbaar hoort. Nee, ja, mag, ik denk, dan denk ik heel simpel: vrouwen zijn gevoeliger dan de man. <laughs> Die Blijks is voor jou rekening, Roy. <laughs> Die, en je had, uh, we hebben nu twee dingen afgestreept op ons lijstje. We ja. hebben er nog eentje over. Nou, ik zou, Ja, de vraag over de zon. Ja. Nou is het zo dat... De, nou de, de, de planeten de vooral. Ja, de planeten. Nou is het zo dat planeten per definitie niet rond zijn. Oh. Het is alleen wel zo dat... Um, dus in, dat in ieder geval de zon is sowieso niet rond. Maar dat, omdat het zo ver weg is... Is het voor, voor ons mens en niet waarneembaar dat het niet rond is. Uh, als ik, Stel je ja, bijvoorbeeld een vierkant bord. Uh, bijvoorbeeld van tien bij tien. 10 die meter, zeg maar. Zet dat dus up, in één keer een kilometer ver weg, dan lijkt dat bord rond. Dus je ziet alleen nog maar een stipje. Dat is alleen het enige wat wij waarnemen. Ah, ja. En dat is ook met de zon. Maar uh, dan nog, ja, nog iets dieper op de materie moeten ingaan. Mm. Uh, alle materialen wat we natuurlijk kennen, gewoon hout, metaal, uh, asfalt, alles bestaat uit moleculen. En een molecuul bestaat uit atomen. Ben je er een beetje in bekend? Ja, ja, dat zijn allemaal voor die bolletjes. Oké, okay. nou ja, een molecuul dat is natuurlijk het kleinste deeltje uh, wat kant-en-klaar is, zeg maar, van een bepaalde stof. En een, een, een molecuul is opgebouwd uit atomen. Mm -hmm. Nou kan het zo zijn dat een uh, atoom, of een molecuul uit drie atomen bestaat, bijvoorbeeld. En die drie atomen, dat vormt geen rondje. Dat kan best zijn dat het bijvoorbeeld een, een rechthoek is. Ja, ja. Alleen op het moment dat wij uh, zeg maar, uh, een stop echt concreet wordt, dat wij het kunnen vastpakken gewoon in onze handen bijvoorbeeld, dus zo'n klein deeltje, dan hebben wij al honderd moleculen in onze handen. En die deeltjes drukken onderling zeg maar, bepaalde kracht op elkaar uit. En doordat ze kracht op elkaar uitoefenen van aantrekkingskracht, zal het altijd in een rondje eindigen. Want uh, stel, uh, de moleculen zouden in een vierkant gaan liggen. En ze hebben allemaal dezelfde aantrekkingskracht naar het middelpunt, naar elkaar toe, zeg maar. Ja. Dan zou diegene die helemaal aan het buitenste puntje zit, dus echt aan het eind van het vierkantje, helemaal in een hoekje, die zou veel meer aantrekkingskracht moeten hebben om daaraan vast te blijven zitten, op het middelpunt, omdat die het verste weg staat. En daardoor heeft ze toch altijd de neiging om in een rondje te gaan zitten, Omdat dan de krachten gelijk zijn. Oké, okay, ja. Ja, want een, een planeet, dat zijn natuurlijk heel veel moleculen. Want een planeet, ik bedoel, dat, dat zien wij wel, ook als we daarop inzoomen, dat is rond. Toch? Ja. Of ga je nu zeggen ja. dat, dat, we, dat, het misschien, dat Pluto bijvoorbeeld gewoon een vierkante planeet is... maar dat we het waarnemen als een rondje? Dat ga je nu niet zeggen, toch? Nou ja, het, is niet zo, het, is niet, het zal niet vierkant zijn. Niet zo, zo. Kijk, vierkant is natuurlijk dat is iets wat wij als mensen creëren. Dat het afgebakend is, zeg maar. Hmm. Van natuur heeft, hebben alle stoffen de neiging om in een rondje te gaan zitten. Ja. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld door, uh, ik noem wat door wind of door inslagen, daardoor is een planeet veranderd in al die loopde tijd van de jaren. Oké, okay, nou ik vind het een, uh, een goede onderbouwing van een, uh, van, uh, van een vraag... Uh, die we ons ges gesteld hebben vanochtend. Dus, uh... Oké. Okay. Ik dank je wel. Oké, okay. ja, goeiedag, okay. goeie uh, Roy. Goeiemag. Goeie uh, ja, goeie nacht. Goeiedag. Ja, wat moet je nou nog zeggen? Ik. blijft uh, blijf het altijd verwarrend. Astrid is er veel beter in. Die doet het elke elke nacht natuurlijk. Uh, we gaan naar Peter. Peter, ja. is ja. het goede morgen of goeienacht nacht ja, voor jou? Goedemorgen. Nu, nu zeggen we. Nu, goede Ja, morgen. nu is morgen. Het is de hele, hele tijd goede nacht geweest. Ja. Maar na vijf. Dan gaan we naar Goedemorgen, hoor, zou ik zeggen. Dat dacht ik ook. Peter, wat ja. kan ik voor je doen? Ja, Ron, uh, hoe heet het, uh, ik bel eventjes naar aanleiding van uh, Frank... Uh, die uh, dus die, uh, over die handtekeningen. Ja. Nou, ik heb... Uh, uh, ik, denk, ik denk dat ik het weet. Uh, uh, helaas, voor hem denk ik... het is niet veel waard. V vermoed, ik, vermoed ik, hoor. Zeg ik erbij. Hm. Uh, je hebt namelijk van die, van die uh, uh, bedrijven... die dus... Uh, eh, eh, hoe heet het, handelen in eh, munten, munten en, en alles wat erbij hoort. Hè? Dus ik, ik heb hier bijvoorbeeld zo'n mailing ook liggen toevallig. Eh, dan krijg je bijvoorbeeld de munt van Quase eh, Kelly... Eh, eh, en dan de, de dertigste sterredag van Quase Kelly. Of, of euromunten, speciale uitgaven. Daar zitten ook vaak handtekeningen bij. Of zitten er eh, postzegels bij van, van dat land... Helemaal in, in, in mooi uitgevoerde uh, uitgaven. Ja. En uh, uh, nou, ik heb, ik heb een adres hier van, van zo'n bedrijf. Uh, dus ik denk dat het daar van afkomt. Ik moet trouwens eventjes... want ik, ik zit toch even een beetje met die, met die radio hier die aan staat. Moet ik eventjes. Wat ben je aan het doen, Peter? Even zachter zetten. Ja, zo. Uh, dus ik, ik heb een adres voor die man. Nou ja, als we adressen gaan uitwisselen... dan kunnen we dat beter achter de schermen doen, denk ik. Maar het is in ieder geval een bedrijf dat daarin gespecialiseerd ja. is. Ja, ja, het is, okay. het is uh, zeker. Die dat dus, uh, maar ik denk dus niet dat het wat waard is. Want de, de, die nee. geven zo verschrikkelijk veel uit. Hè, die geven uh, uh, postzegelvellen uit. Die geven speciale munten uit. Hè, en hij zegt dat het kopieën zijn van die handtekeningen. Ja, nou, dat, nou, ja, dat, dat, ja, dat vermoeden is. we, ja. Ja, ja. Dus, dus ik denk dat het zoiets is dat het een bedrijf is geweest die dus, uh, uh, hoe heet het, uh, uh, nou ja, dat als, als uitgaat met een munt erbij, dat heeft uitgegeven. Dat is natuurlijk een leuke, hele leuke uh, uh, verzameling, zeg maar, hè? Uh, leuk, leuk uh, om te hebben, maar ik denk niet dat het waard is. Nee, ja, ik vermoed het ook niet eerlijk gezegd, hoor. maar ja, goed, nee. ja, het is toch nee, beter om het even zo, te laten onderzoeken natuurlijk. Ik heb zo'n adres voor voor me, dat is namelijk Sir Roland Hill. Die, die, die, die, die, die ja. doet in die dingen. Oké, okay, nou dan uh, Frank. Als Frank nog luistert. Die uh, de vraag uh, heeft gesteld over de verzameling van de handtekeningen. Met, uh, met munten van Amerikaanse presidenten. Uh, bel nog even terug. Of stuur even een mail naar uh, nachtsuster-omroepmax.nl. Dan uh, uh, Als jij uh, ja. ook ja, even blijft ik, hangen. Ik heb, ik heb nog iets om. Oh, ik je hebt nog iets? Om. Ja, ik heb nog iets. Even snel. Uh, want dat is dus, kom ik even terug op uh, Timo. Uh, die dus begin van de nacht had belde. Over die eurobiljetten. Uh, Timo is een regelmatige inbeller, dat, dat weet ik. En uh, ik, ik verbaasde me erover dat hij dat niet wist. Dus dat die eurobiljetten, euro alle eurobiljetten... De letter erop, de eerste letter, is dus van een land. Hè, dat, ja. daar, daar kan je dat land aan herkennen. Ja. Uh, uh, want hij weet altijd zoveel, maar dat wist hij blijkbaar niet. Maar goed, je kan niet alles weten. Maar uh, mijn vraag is nou... Waar... Uh, komen die letters vandaan. Hè? Dus bijvoorbeeld... Hey, ja. ik, ik geloof dat Duitsland die begint met een X. Ja, en wij Hoor hebben een P. Wij hebben een Hoor P. Sorry? Wij, de letter die op de biljetten van Nederland staat, dat is een P. Dat is een van P, P. ja, dat, dat kan een P zijn. Ja, ik dat geloof dat dat klopt. Ja, maar waar, want er is geen enkele relatie met die P tot Nederland. Ja, we moeten en, eigenlijk... Duitsland heeft, dacht ik, een X... Dan begint het met een X en, en nou ja, je zei al, rond ja. met, met, met een Y. Uh, dus uh, het is totaal geen, geen, geen, geen houvast waar, waar die letter vandaan komt. En dat zou ik wel willen Dat weet ik ook niet. Daar, dat is een hele goede vraag. Waar komt die logica vandaan? Uh... Waar komt die logica vandaan? Is het zomaar willekeurig genomen? Uh, maar maar er moet toch een verband in zitten waarom Duitsland een X heeft en Nederland een P. Ja, een daar e moet een logica achter zitten. Ja. Als, uh, als Klaas ja. Knot van de Nederlandse Bank nog zit te luisteren, mag ja. Ja, hij ook even bellen. Ja, ja. Die, ik bedoel, met die crisis moet hij nou onderhand van zijn bed uitkomen. Ja, precies. He, dus, dus meneer Knot, even bellen: ja, 0800-1121. Waar komen de letters op de biljetten, de, de ja. eurobiljetten, zolang zo nog, uh, we ze nog hebben? Ja. Vandaan. Precies. Oké, okay, Peter. Moet ik even blijven hangen voor het adres of. Uh... Uh, ja, blijf of... maar even hangen. Ja, oké. Okay. Oké, okay. dankjewel, okay, Peter. Ja, oké. Ja, oké. Okay. Okay. Ik weet dat jij als. Ik ben benieuwd of we het vrouwenkwartet deze nacht nog uh, compleet gaan maken. Dit is een, uh, een keuze van uh, Tim, die bij ons achter de knoppen zit. Hilde. Um, en we hebben natuurlijk al Bo gehad. En uh, wie hebben we nog meer? Uh, Anne, hebben we. Anne hebben we gehad. Nou, ik ben benieuwd wat uh, de laatste wordt uh, deze nacht. Ik stel voor dat we zo meteen nog een, uh, een plaatje doen. Ik zie Tim nu heel in paniek kijken. Wie moet ik nu gaan draaien? Ja, Tim. Succes. Um, er uh, is nog weinig binnengekomen op de cryptogram die ik uh, daarnet uh, heb opgenoemd. Dus uh, ik ga hem nog een keer uh, geven. Even die hersens laten kraken op deze vroege ochtend. Waar zouden we zijn zonder de trein? Dat is de cryptogram van deze ochtend. Negen letters. Waar zouden we zijn zonder de trein? Nou, moeten we op te lossen zijn. Zou ik zo zeggen. Um, goedemorgen, meneer Amadou. Ja, goedemorgen, Martijn. <laughs> Ron. Meneer Amadou? Ja? Het is niet Martin, hoor, die je nu hebt. Ah. Ron. <laughs> maar dat maakt verder niet, daar gaat het ook verder niet om. Wat, uh, waar, waar belt u voor? Ik bel voor waarom in Nederland de alloctone Afrikanen... mogen hun vrouwen niet laten hier komen. Kunt u, kunt u dat iets uh, specificeren? <laughs> Ik bedoel, zo, eh, voor de inburgering, hoe zeggen ze dat, oké... Okay, ja. Als maar je maar hier bent, jij bent een Nederlander Ja. Dus eh, om jouw vrouw hier te laten komen, moet haar in Afrika ingeburgerd. En terwijl in Afrika, die mensen spreken zelfs geen Frans... ...kein Engels, en geen ambassade geen consilaat. Ja. Diese, en, weis, en die mensen, die Afrikanen zelf in Nederland... ...spreken zelf, zelf niet zo goed Nederland. En ja, dat is mijn vraag. Ja. Waarom het is zo moeilijk voor de Afrikanen... ...om hun vrouwen hier te laten komen... Ja, is dit een, een vrouw die uit uw hart komt? Of een, een vrouw, is dit een vraag die recht uit uw hart komt? Ja, dat is een vraag. Dat is, uh, gewoon hangt gewoon in de hoofd van de alle, veel Afrikanen in Nederland. Mm -hmm. Maar heeft u, heeft u zelf ook geprobeerd om, uh, om, om uw vrouw hierheen te krijgen? Of een vrouw? Ja. En dat, was, en dat was niet mogelijk? Erse, zeggen ze, erse, ik moet verdienen. Ik, heb, uh, ik moet verdienen. Uh, verdienen boven de uh, 1200 euro ja. per man. En oké, okay, die vrouwen moeten in Afrika ingeburgerd uh, zijn. En terwijl ik ben in Nederland zelf, die taal is een beetje moeilijk voor mij zelf. En ik ben niet de enige. Ja. Dus u vraagt zich af waarom ik wel en zij niet? Ja. Ja. Hoe lang bent u hier al? Ik ben al 13 jaar. 13 jaar? Ja. En bent u ook naar, naar instanties toe geweest om deze vraag voor te leggen? Ja. En wat zeggen ze dan? Zeggen ze: eerst moet je vaste dienst hebben, vaste baan, mm -hmm. en, en dat jouw inkomsten moet boven de 1200 euro per maand. Ja. En u werkt wel? Ja, ik werk. Ik heb mijn werk. Ja, maar u zit daar niet boven? Ik, zit, uh, ik verdien uh, meer dan 1600 uh, uh, euro per maand. Ja, dat is toch uh, dat is vreemd inderdaad. Ik, ben een, ik ja. moet zeggen dat ik persoonlijk niet heel erg op de hoogte ben... van deze regelgeving, maar ik, ik ga even op u, uh, op u af... Dat is inderdaad wel vreemd, hè? U zit boven de, de norm, ja. maar uw vrouw mag hier niet heen komen. Nee, ja. omdat zij moet in Afrika de inburgering cursussen volgen. En ja. terwijl bijvoorbeeld die land waar ik vandaan kom, er is geen ambassie, geen consulaat. Want waar komt u vandaan? Ik kom uit Guinea, Guinea-Conakry. Mijn topografische kennis uh, laat, uh, blijft nu een beetje achter. Waar ligt dat? Dat ligt in West-Afrika, dichterbij ah. Senegal, Sierra Leone. Ah, ja. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik stel voor dat we gewoon even mensen gaan, uh, gaan oproepen om, uh, om dit vraagstuk te beantwoorden. Ja. Blijft u even luisteren tot zes uur? Ja, hoor. Wellicht dat er nog een inburgeringsdeskundige uh, luistert die hier antwoord op zou kunnen geven. Oké, okay, zou goed zijn. Dank voor het bellen. Okay, en ik, uh, uh, ja, wellicht dat we toch één regeltje over het hoofd zien nu... waardoor het, uh, het niet mag. Maar uh, ja, ik wens u uh, sterkte en dat, uh, dat uw geliefde maar snel hierheen mag komen. Oké, dank u. Oké, dank u voor het bellen. Oké, okay, dank u, Jeroen. Oké, okay. 0800-1121. Oh, dat is het, uh, het gratis nummer wat uh, uh, mensen mogen bellen... om antwoord te geven op... Uh, ja, op deze vraag komt recht uit het hart van deze meneer. Uh, waarom mag zijn vrouw hier niet heen komen? Uh, ik zal nog even een, even een overzichtje geven van de andere uh, vragen... waar we nog uh, op wachten... Uh, mevrouw van de die heeft last van een, een laagzoemend geluid... en ze weet niet waar het vandaan komt. Nou ja, goed, ik zou zeggen... we moeten eigenlijk even massaal langsgaan bij mevrouw Nieuwenhuizen. Maar voor we een project X bij mevrouw Nieuwenhuizen creëren... Uh, wil ik zeggen dat het uh, vooral, een, vooral een laagzoemend geluid is... waar alleen zij en andere vrouwen bij haar in de buurt last van hebben... en de mannen niet. Dus hebben vrouwen misschien een ander gehoor? Nou, misschien omdat een gehoorspecialist daar antwoord op zou kunnen geven... En uh, wat ook nog steeds openstaat open is de vraag Luxemburg. Dat is een land met heel veel bergen. Stel dat je nu al die bergen uitrekt. Kan het er dan zijn dat Luxemburg een grondoppervlakte heeft... dat groter is dan het grondoppervlakte, grondoppervlakte van Nederland? Ik denk het persoonlijk niet, maar ik vind het wel een interessante kwestie. Zijn er mensen die bijvoorbeeld kaar kaarten uh, hebben van bergen... de oppervlaktes van bergen... En stel je rekt zo'n berg uit, ja, hoe groot is dat oppervlakte dan? Vind ik een interessante vraag. 0800-1121. Maar we hebben ook nog de cryptogram. En die gaan we nu eigenlijk maar eens oplossen. Hoop ik. En ik hoop dat Hans de oplossing heeft. Ja, die heb ik. Dag Hans, goedemorgen. Dag, goedemorgen. Was het een, een moeilijke crypto in jouw ogen? Nee, ik ik was gelijk raak. Ah, nou. Dan stel ik dan voor degene die net inschakelen. ik zal hem nog één keer uh, uh, noemen. Waar zouden we zijn zonder de trein? Negen letters en het antwoord? Spoorloos. Spoorloos. Helemaal goed. Ja. En je had hem gelijk te pakken, hè? Wel zeker, toch? Nou, ja. hartstikke goed. Je krijgt een, een mooie prijs opgestuurd van uh, Omroep Max. Geweldig. Dus uh, we gaan even je gegevens noteren. En dan uh, krijg je binnenkort een, uh, een verrassing in de bus. Perfect, zo. Oké, okay. Hans, dank je wel. Blijf je nog even luisteren tot zes uur. Jazeker. Heel goed. Dag Hans. Niet, tot ziens. Tot ziens. Dat ik nog in mijn linkerhand. Bij ons kom ik haastig naar de kant. Uitgekeken. Het was alsof ineens de zon verdween, want alles werd zo donker om me heen. Onze technicus Tim die heeft zijn bingo-kaart volgemaakt uh, met uh, Carolien van Drukwerk. Van, uh, van Harry Slinger was dat, hè, Drukwerk. Dus we hebben nu uh, vier vrouwen namen. De, de oplettende luisteraar heeft, uh, heeft ze allemaal gehoord. Hè. Anne, Bo, Carolien en uh, wat was die andere nou? Anne. Ja, nou, dat uh, is een beetje de, de, de compensatie voor weinig vrouwen deze, deze nacht. Want er zijn vooral veel mannen die bellen. Nu ook weer. Goedemorgen Jaap. Hallo, met ja, ja, ik heb uh, jullie hadden weet je, een vraag over van de wereld rond was en uh, maan en sterren en uh, alles. Ja, waarom zijn planeten rond? En waarom is alles ja. wat in de in de ruimte rondzweeft, waarom is dat rond? En is het wel rond? Vroegen we ons ook nog af. Uh, weet je, het is niet. Weet je wel, het, uh, het meest uh, uh, weer voor de hand liggend is eigenlijk gewoon van dat alles, weet je, dat trekt samen, weet je wel. En dat is uh, noemen ze. Cohesie eigenlijk. Van, uh, en dan, uh, ja, en alles heeft eigenlijk een neiging om gelijk uh, een rondje te maken, eigenlijk. Snap je? Ja. Bijvoorbeeld, als je een hond uh, hebt of zo, ga je ook gelijk een rondje lopen, zo. Snap je? Het is echt een neiging uh, van alle uh, stoffen en van gedachten ook. Zelfs. Alles in de natuurkunde neigt naar cirkels en bolvormige. Ja, uh... ja, ja, ja. ja. Het heeft ook geen eind, hè, weet je wel? Een cirkel heeft ook geen eind, hè? Zo van. Uh, dat is dan ook, uh, ja. Het is eigenlijk, weet je, ook. Weet je, je, je had. Weet je, je kunt niet gelijk met uh, pantoklare antwoorden hè, of zo, uh, weet je. Komen op zo'n vraag natuurlijk, weet je wel. Van. Einstein, zijn, uh, weet je, die heeft het ook wel eens geprobeerd uit te leggen. Nou, die had de hele, hele, hele schoolbord volgeschreven met alle oh, formules. Dus. Ja, het is een, uh, het is een uh, ingewikkelde vraag. Tenminste, ja, het is misschien uh, een, een, een makkelijk antwoord... maar om in een in eenvoudige woord, bewoordingen uh, nu te gaan geven op de radio... dat blijft toch lastig? Ja, weet je, maar vroeger ook, weet je, van... Werd, uh, uh, je vroeger werd het eruit uitgegaan dat de wereld gewoon plat was. Van, uh, Eigenlijk net, uh, weet je, nu, nu denken denk ze dat het een gakbal is... en dat is ook waarschijnlijk zo. Maar vroeger dachten ze dat het een hamburger was. Van, uh. <laughs> ja. En de negers dan, die kwamen dan van de onderkant of zo. Ja, en als je ja. te ver, oh, uh, je te ver voer gaan met gaan. je bootje, dan viel je eraf. Ja, ja, ja, ja. ja. ja en zo hebben we jarenlang Amerika niet ontdekt. Nee, want omdat ja, dus waren we waren erg bang om de af te vallen op een gegeven moment. Ja. Hè? Hm. Maar goed, laten we even terug gaan naar de planeten. De, de planeten zijn rond omdat alles is. Ja, ja, ja, ja. En daarom ook gewoon van kijk, euh, weet je, als we de wereld recht zouden trekken, weet je, dan, weet je, want de wereld is wel rond, weet je, kijk, maar van, kijk, als je echt van een beetje afstand bekijkt, dan zie je wel een beetje berg en zo, maar dat ziet van, als je van echt een goede afstand kijkt, ziet dat een beetje uit schupenpieren, weet je, snap je? Ja. Je, ziet het ziet niet echt uit van dat je denkt van, weet je wat een nou, weet je, dat uit lood, niet echt uit lood hoor, van snap je? Ik snap je helemaal, Jaap. <laughs> Jaap, we gaan even kijken of we misschien nog een, een wetenschapper kan bellen. die het ons in simpele bewoordingen uit zou kunnen leggen. Ja, want ik had ook het antwoord toch op die, uh, die Rebus. Maar die man was er net voor. Ja, het cryptogram. Het cryptogram. Maar leek dan spoorloos te wezen, of niet? Ja, ja het was spoorloos, Ja. Mm. Waar zouden we zijn zonder de trein? Negen letters, spoorloos. Maar ja, Hans is er net met de hoofdprijsvlood gegaan. Jij doet het ook wel hartstikke leuk, hoor. Ik wil niet gelijk... Nee, hoor, het is ook wel leuk, hoor. De afwisseling, maar gewoon... Het is echt wel een beetje zo, als je in het ziekenhuis ligt en zo, weet je wel. Een adem te hout. Ja, en echt een afzuster. Pleegzuster Dat Jaap, wel. Ja, Ja, nou, van jij ook fijn aan verder. Je hebt nog een kwartiertje, denk ik. Ja, ik, uh, je je, uh, uh, huis toe, ik ga het laatste doe kwartiertje Doe je voorzichtig met de auto? Wat zeg je? Doe je wel voorzichtig met de auto? Ik doe heel je voorzichtig. De auto naar huis. <laughs> Dankjewel, Jaap. Oh, Oké. Okay. Dag. Dag, Jessin. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoi. <laughs> ja, ik, uh, ik wou, uh, wacht even hoor, ik moet mijn luidspreker uitzetten, ik wil mijn uh, Ik wil reageren op die uh, jongeman uh, die het over die Afrikaan had. Van of het over, over het had. Ja, hij wil zijn uh, uh, vriendin of zijn vrouw hierheen halen. Vrouw. Maar dat ja. uh, is blijkbaar niet mogelijk. Nee, nee dat komt omdat er uh, meerdere redenen zijn, er zijn meerdere, hoe noem je dat, voorwaarden gesteld om je vrouw vanuit het buitenland naar Nederland te halen. Ja. Uh, een van die dingen is inderdaad het inkomen. Uh, een andere reden is, of een andere voorwaarde is de leeftijd. Ik geloof 21 plus. Mm -hmm. en een derde is uh, dat je die inburgeringscursus moet volgen in, uh, in het land van uh, herkomst en nou dit was uh, een paar jaar geleden een heel heet discussiepunt ja. uh, het is begonnen eigenlijk bij, bij Boris Dietrich-Quint of je hem nog kent ja ja, ja zeker, D66, D66 ja absoluut en uh, Marcel van Dam uh, dit was nog een gesprek wat ooit is gevoerd bij het lagerhuis dus die discussie. en die, die werd toen pislaaiend uh, omdat als hij als Nederlander uh, uh, op vakantie zou gaan naar de Filipijnen, wat uh, redelijk veel, nou, het was redelijk veel wat Nederlanders wilden doen, en dan trouwt hij dan met de Filipijnen, dan zou het geen enkel probleem zijn om haar hierheen te halen. En voor de Turks en de Marokkaanse gemeenschap was het toen de tijd, ik weet niet of de regels veranderd zijn, was het heel moeilijk om het te doen, want die moesten dus aan deze voorwaarden voldoen. En de enige reden, toen we, dat, uh, de enige reden was was dat uh, volgens uh, wetenschappelijke cijfers... ik weet niet welke wetenschappelijke cijfers uh, zo gebaseerd zijn... maar dat je, dus, er waren heel veel scheidingen. Ah. En, nou ja, en dat was eigenlijk de reden om deze scherpe regels toe te passen. Ja, nou ja, klinkt logisch. Ja, alleen dus voor uh, die meneer heeft hij heeft heel veel pech... want ik hoorde hem volgens mij zeggen... Dat, hij, um, uh, dat er geen ambassade is in zijn land. Dat zei hij, ja. Van Nederland. Ja, ik, ik weet niet of het... Ik, ik dacht dat Nederland overal uh, vertegenwoordigd was. Nee, ambassade. we zitten niet overal hoor. Oké. Okay. Nou, dan heeft het dus de dubbelpech. Want dan um, kan zijn vrouw dus niet de inburgeringskeuzes volgen. Want die worden namelijk gegeven op de ambassades. Ja, ja dat, dat, daar begon hij ook zo'n verhaal mee inderdaad. Ja. Dat er geen ambassade was waar hij uh, heen kon met zijn probleem. Ja. ja dus... het, wat wat, wat, wat, wat uh, heel makkelijk was tot een jaar geleden was België. België was het makkelijkste land in, uh, in Europa... Om, uh, om je geliefde van, vanuit Afrika hierheen te halen. Ja. Maar uh, die heeft nu ook... Uh, naar uh, ja, uh, het kabinet wat zo lang uh, heeft geduurd. Die hebben ook de regels wat aangescherpt. Ja, inderdaad. Uh, Oké, okay. dus heb, maar heb je nog een, een, een tip... behalve dan België? Dat, dat zou misschien nog iets kunnen zijn... als het uh, daar nog mag, maar anders... Nee, heb je nog een tip... Zij moet, zij, zij moet volgens de Nederlandse wet moet zij de inburgeringscursus volgen. Ja. En uh, ik, ik denk dat daar nu het probleem zit. Hij verdient meer dan 1200. Ik, daar ligt het niet ik, aan. Ik, ik ga... Nee, ik weet niet of ze boven de 21 is. Maar goed, stel dat, dat ze dat ook is. Dan zou ze toch die inburgeringscursus moeten doen. Ik weet dat uh, vrienden van mij uh, in Marokko wordt, uh, geldt hetzelfde. Die, moeten dus, die vrouwen die krijgen dan een halfjarig cursus. Of maand, trouwens, dat kan ook andersom. Ja. Uh, en die moeten ze dan met succes of met een, uh, met een plusje... moeten ze die, uh, moeten ze die behalen. En dan, en, dan komen, en dan mogen ze hierheen. Maar dan nog niet eens uh, 100%, want dan moeten ze nog hier ook cursussen volgen. Ja, ja dan moet je, je moet uh, van de ene cursus naar de andere inderdaad. Er werd uh, net ja. ook uh, gesuggereerd uh, door een andere beller nog... Uh, die niet in de uitzending is geweest overigens... Uh, dat ze dan uh, uh, de, de vriendin uh, van... Uh, van de, de meneer die de meneer, of de mevrouw hierheen wilde halen... dat hij ja. maar eventjes naar een buurland zou moeten. Maar ja, dat is ook natuurlijk de vraag. Kan dat? Uh, laten we gewoon eventjes nog de vraag neerleggen. We hebben nog een klein kwartiertje. Yes. Laten we de, de vraag nog even neerleggen bij een iemand die je echt van alles uh, op de hoogte is. 0800... Ja, dan moet je een IND'er hebben. Ja, precies. Ja, dat, dat wordt ja die luisteren wel. Die zijn ook altijd heel vroeg wakker. Is dat zo? Oké. Okay. <laughs> Is goed. 0800-1121. Dankjewel, je wel, Fijne uh, dag. Graag gedaan. Oké. Okay. Jero, morning. Achter de schermen worden drukadressen uitgewisseld. Frank heeft inmiddels het adres gekregen van een instantie... waar hij terecht kan met zijn munten- en handtekeningenverzameling... Een adres uh, wat uh, Peter heeft gegeven. Nou, Frank is er hartstikke blij mee. Dus ik uh, hoop dat we binnenkort kunnen horen of die handtekeningen van die Amerikaanse presidenten nou echt waren of niet. Daar ben ik wel heel benieuwd naar eigenlijk. Um, we zijn bijna door het programma heen, dus we moeten nog even wat uh, antwoorden afwerken, om het zo maar even te zeggen. Uh, ben, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ron. Uh, goedemorgen, met mij. Met wie spreek ik nu? Met wie heb ik het genoegen? Ron of Martijn? Uh, je spreekt met Ron. Oké, okay, nee, maar zijn dat er nog even tussendoor. Ja. Uh, wat die planeten betreft, voordat er nog meer misverstanden komen, dat komt door de zwaartekracht. Oké. Okay. En zwaartekracht, die heeft namelijk de neiging om. Uh, kijk, zonnestelsels, sterren enzovoorts, dat komt allemaal voort uit een wolk van stof, uh, gas, gruis, spulletjes. En al die deeltjes trekken elkaar aan door de zwaartekracht. Ja. Als er nou ergens een plekje is waar wat meer is dan op een andere plek dan gaat dat plekje dus uit de andere delen gaat het, gaat het uh, materiaal aanperken. Mm -hmm. En dat gaat natuurlijk van alle kanten tegelijk. Dus als je geen voorkeursrichting hebt, dan krijg je een bol. Oké, okay. dus het is, ja. uh, dat, dat ligt dat gewoon ligt echt aan, dus aan de zwaartekracht? Kost. Sorry? Dat ligt dus echt aan de zwaartekracht? Ja, het ligt echt aan de zwaartekracht. En als dat nou maar doorgaat... Dan komen er steeds grotere delen enzovoort. Enzovoort. En op een gegeven moment, ja, zo is de stand van het onderzoek dan, hè, op dit moment. Uh, op een gegeven moment uh, zijn die inslagen zijn zo zwaar, er komt zoveel energie bij, bij vrij, dat het, uh, de boel gaat smelten. En dan krijg je natuurlijk een vloeistof en die gaat veel makkelijker in een bol zitten. Ja, ja. Oké, okay. nou, dat, dat klinkt uh, plausibel. Ben je, ben je, heb je iets met, uh, met planeten of met, uh, met sterrenkunde? Ja, Gooi het op de sterkunde en uh, natuurkunde en zo. Okay. Uh, en er is een ondergrens aan, yeah. waaronder ze geen bol worden. En dat is precies wat je zei van die asteroïden, die zijn onregelmatig van vorm. Yeah. Uh, als er niet meer materiaal dan dat opkomt, ja, dan wordt het geen bol. Ah, kijk aan. En je kunt dat zelfs demonstreren, dat heeft iemand een keer gedemonstreerd per ongeluk. Uh, ik geloof aan boord van de Shuttle, maar tegenwoordig zou je dan op het ruimstation moeten zitten. Als je gewoon wat stof neemt in een zakje en je, en, je, en je laat dat uh, betijen, dan trekt hmm. het elkaar aan, dan wordt het een bolletje. Ah, oké, okay. ja. En dat is precies wat je zei van die, van die waterdubbels ook. Als het een vloeistof is, gaat het natuurlijk heel makkelijk. Ja. Dan gaat het in een bolletje zitten, omdat de zwaartekracht aan alle kanten eigenlijk hetzelfde is. En bij stof gaat het, gaat het dus ook zo? En bij stof gaat het ook zo, en dat is een heel leuk verhaal, ik zal het even heel snel doen. Heel snel. Uh, dat, was een, dat was een astronaut. Uh, die, die was natuurlijk kundig en die zat altijd een beetje te spelen. En toen zag hij dat. En hij had nog niet in de gaten wat hij eigenlijk zag. Toen zei hij: Collega, weet je wat je nou gevonden hebt? Het ontstaan van de planeten. <laughs> dus het is te demonstreren ook ja. in de ruimte. En dat die planeten niet echt rond zijn, dat is ook waar... maar dat komt door de draaiing, door de, door de middelpuntliedende kracht. Ja, nou goed, dat is weer een hele andere discussie. Ja, nee, maar dan worden ze afgeplat. <laughs> ja, precies. Waar nou, ze draaien, Jupiter is platter dan de aarde. Nou, maar het komt echt door de zwaartekracht, dat, dat is het punt. Oké, okay, nou, ik uh, uh, ben weer heel wat wijzer geworden. Dank je wel, Ben. Alsjeblieft. Oké, okay, en een fijne uh, vrijdag. Uh, ja, hetzelfde. Oké. Okay. Goed ja, Goed weekend. Jij ook. Dank je wel. Uh, Matthijs, Goedemorgen. Goedemorgen. Met Matthijs. Vertel, je hebt, een, uh, je hebt nog een antwoord op, uh, op die meneer die uh, zijn vrouwen naar Nederland wil halen. Ja, dat klopt. Het is inderdaad heel erg moeilijk om uh, je vrouw uit een ander land... Uh, uh, ik houd mezelf trouwens heel hard terug. Ik weet niet of daar iets naar gedaan kan worden. Nou, de techniek um, uh, kijk er is, even naar. Uh, het is heel erg lastig om uh, je vrouw uit een ander land hier naartoe te halen van buiten Europa... Alleen zelf uh, ben ik getrouwd met een vrouw uit Colombia mm -hmm. en uh, ik ben verhuisd naar België. En via België is dat vrij uh, makkelijk gelukt. En uh, dat, wil, dat, dat is niet omdat het in België de wetten veel soepeler zijn, maar dat komt omdat je als uh, Nederlander in België gaat wonen, dan gelden de Europese regels. Dus uh, op dit moment zijn er ook Belgen die in België hun uh, buitenlandse vrouw niet naar België kunnen halen. En die verhuizen zelfs ook naar Nederland. En in Nederland worden die Europese regels door de IND ook toegepast. Dus uh, Belgen met een vrouw uit uh, bijvoorbeeld Colombia of Ghana of waar dan ook vandaan. Die krijgen hun vrouw ook makkelijker naar Europa. Bijvoorbeeld via Nederland of via Duitsland. Of... Mm, ja, dat, dat, dat zijn Europese dat is Europese wetgeving. Okay. En een, een Europees land, zoals Nederland of België... kan dat ook helemaal niet veranderen. Ook al zouden ze dat willen. Dus... Nee, want we zitten vast aan die Europese uh, regelgeving. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En heeft het, heeft het nog enig invloed of dat land nou wel een ambassade heeft of niet? Ja, ik denk dat dat wel heel erg lastig, of lastig zou kunnen worden. Dat is, want, dat uh, is het grote probleem moest... hier eigenlijk, hè? lijkt het nu. Ja, precies. Want uh, mijn vrouw moest ook een hele, heel, heel veel vragen beantwoorden op de ambassade... En dat zijn achterlijke vragen zoals, de, slaat je man links of rechts in bed? Uh, wie heeft de ring betaald? Uh, al dat soort vragen, ja. En die gaan ze dan hier aan mij in theorie zouden ze het nog een keer kunnen stellen. En over welk land, land hebben we het dan? Uh, ja, nou, uh, dat, dat, dat gebeurde op de Colombiaanse ambassade. Tenminste, oh. in Colombia, op de, bij de Belgische ambassade. Ja. Uh, gebeurde dat. Maar uh. nou, Ik moet zeggen, als ik mijn mening erover mag geven, dat de IND op dit moment zeer onredelijk is. In, uh, ook, ook naar heel veel Nederlanders toe, die dus een vrouw hebben in Brazilië, Colombia of waar dan ook vandaan. Ze komen met eisen waar je echt niet aan kan voldoen. En dat is precies de, de bedoeling. Dus ja, ze, ze, ze proberen het zo lastig mogelijk te maken. Dat, uh, ja, dat, dat is mijn mening. Ja, nou dat, uh, dat blijkt wel weer, want uh, deze meneer heeft gewoon uh, ja, pech eigenlijk kunnen we wel stellen. Ja, uh, maar als er geen ambassade van Nederland is, er zal toch wel een vertegenwoordiging zijn. Uh, misschien een Europese ambassade of zo. Ik weet niet hoe dat soort dingen werken. Maar er zal dan toch wel een ander land zijn dat het overneemt. Of... Ja, ik, uh, ik moet er weer een eind aan maken. Okay. Niet aan het gesprek, en aan de uitzending. <laughs> Goed, nou, dan wens ik je nog een fijne ochtend verder. Dan Dankjewel. Oké, okay. ja. dag Matthijs. Tot ziens, hoi. Ik wil alle luisteraars die uh, hebben gebeld bedanken met alle vragen en antwoorden. Ik vond het een fijne uitzending. We weten nu uh, alles over vrouwen in vliegen. We weten alles over uh, verzamelingen van, uh, waar je die moet uh, uh, testen op echtheid. Dat soort dingen. En alleen die vraag van Luxemburg. Hè. Is Luxemburg nou qua oppervlakte groter dan Nederland? Ja, ik weet het niet. Um, ik wil nog even Martijn bedanken en Tim bedanken... die uh, mijn steun en toeverlaat uh, waren deze ochtend... Achter de knoppen hier. En ik wens jullie nog een hele fijne vrijdag. En ik geef jullie over aan de deskundige handen van Lara van het Radio 1 Channel. Tot volgende week. Dag.